Zorgen, maar Blind kan die bal inwerpen. Ik neem aan dat Allegri zich daar niet mee gaat bemoeien. Bal uh, voor Ajax via Denswil. Denswil in de breedte naar Van Rijn die de middenlijn oversteekt. En meegeeft dan aan Moisander. Moisander zoekt naar Blind aan de linkerkant van het veld. Blind gaat de bal breed geven aan Serrero. Serrero draait naar binnen toe. Heeft hij een gaatje gezien bij Fischer? Aan de linkerkant is Blind doorgelopen. Fischer naar het midden. Een korte 1-2. Dan moet Fischer schieten. Dat doet hij. Schiet tegen Bonera op. En zo kan Moetari de afvallende bal oppikken. En zelfs een counterformidag gaan verzorgen. Als de bal bij Kaka komt, Ajax terugplooit. Kaka heel makkelijk langs de eerste. Ajax ziet, komt hij die tegenkomt, Maar dan vervolgens ziet dat de drukte toeneemt. En uiteindelijk uh, de bal terug moet spelen. Zo neemt Ajax uiteindelijk zelfs weer over. Gaat de bal via Schöne terug naar Sillissen. 10 uur. Het nieuws op deze zender, zeg ik er voor de volledigheid nog even bij, wordt uitgesteld. Tot na afloop van dit duel tussen AC Milan en Ajax. Een eentreffer voor Ajax zou wel eens verlossend kunnen zijn. Dan moet Milan uh, iets gaan doen. want uh... De ploeg uit Milaan moet gelijk spelen. Ajax moet winnen. Eén treffer en dan kan je die 11 tegen 10 in ieder geval optimaal gaan benutten. Maar die ene treffer, hoe ver is die nog verwijderd van uh, datgene wat het scorebord aangeeft? Nog steeds die 0-0 stand. Bal nu droogt van de middencirkel richting Mojzanden. Mojzanden moet open naar de rechterkant van het veld. Doet richting Ricardo van Rijn. Klaassen loopt weg te de dekken. kan hij hem rust krijgen van Van Rijn? Van Rijn durft het niet. Speelt de bal dan aan de rechterkant van het veld naar Bojan. Bojan uh, geeft die bal voor. Abiati kan hij niet bijkomen. komen. Vigilio werkt weg. Aan de rand van het 16-meter gebied uh, kan Blind het komt u wel weer. Serrero, Serrero. Klaassen, Klaassen, Klaassen, met het schot. En Abiati pakt hem. U hoort al dat de stemmen af en toe wat meer volume krijgen. Om maar te onderstrepen dat na een klein nieuw voetballer bij nog altijd een 0-0 stand. De mogelijkheden voor Ajax in ieder geval iets talrijker worden. Ik had eigenlijk willen kiezen voor het woord groter. Dat is strikt genomen niet eens echt het geval. Want grote kansen zijn het niet. Zoals dit schot van afstand. Slechte trap nu van Abiati trouwens. Ingeleverd bij Seune die in één keer probeert hoest te bereiken. Dan moet Abiati zijn straf proberen, uit. Dat doet hij. En die trapt de bal weg maar recht voor de voeten van Klaassen. Die halverwege de helft van Milan staat. En denkt, ik neem hem maar eens in één keer op de slof in de ja, hij die... Abbiati stond op de ja, rand van de 16 meter logisch, Dan maar ineens proberen, want de keeper was op de weg terug. Maar hij raakte de bal volkomen verkeerd. Trapt trapte hem de zijlijn over. Ingooi voor Milan via de Scilio aan de rechterkant van het veld. Halverwege de Italiaanse helft. Er komt nu volgens mij ook iemand met ijsjes te verkopen. Als er bij mij nu wat, wat chocola en wat nootjes op mijn hoofd toe voel ik me ook een cornetto. Is het balbezit nu voor Klaassen. Klaassen richting Denswil. Denswil niet naar Moisander maar naar Ricardo van Rijn. Er moet versneld worden richting Bojan. Bojan. En eigenlijk zou Van Rijn een keer buiten om moeten komen. Maar dat doet hij niet. Het zelfvertrouwen heeft hij op dit moment niet. Diepgaand aan de linkerkant is het wel blind. Maar die wordt niet aangespeeld. Fischer met een achterloos balletje richting Serrero. Fischer tussen twee man in. Fischer raakt de bal kwijt. Fischer die echt niet de vorm heeft. Van verleden jaar ziet nu dat Milan in balbezit komt. Aan de rechterkant van het veld is het blind in achtervolging op Balotelli. Balotelli krijgen we dan zo'n moment nu. Bal is scherp, is te scherp voor Montani, gaat over de achterlijn. De doeltrap is voor Sillessen. Klein uur gespeeld. 0-0. 10 van Milan naar de rode kaart van Montolivo. 11 van Ajax. Ajax kreeg drie flinke kansen in deze wedstrijd. Maar allemaal in de eerste twintig minuten toen het nog 11 tegen 11 was. Milan heeft in het hele duel een klein uur geen kans gehad. En het doel van Sillissen nog niet één keer, letterlijk, nog niet één keer serieus onder vuur kunnen nemen. Balbezit voor Ajax dat de tegenstander probeert weg te duwen, terug te duwen. En te kijken of we daar vroeg of laat, behalve kraakt, ook een keer iets breekt zodat je er echt van zou kunnen profiteren. Van Rijn, mooi Sander. Het gebeurt allemaal op grote afstand nu van het Italiaanse doel. Bal breed naar Denswil. Blind wijst aan de linkerkant en krijgt de bal. Aan de linkerkant nu Blind met die bal die voorkomt. De penaltystip wegwerken. Montari niet eh, omdat hij opgejaagd wordt door scheunen. Nog steeds, Montari doet het niet goed. Ze doet het wel goed. Want Serrero kon er niet bijkomen. Nadia de Jong dan opgejaagd. Via Poli verdedigt Milan dan uit. Maar daar zit uitstekend blind bij. Waardoor Ajax weer het balbezit heeft. Al op de helft van Milan. Nu via Denswil en Schöne wordt er versneld. Is aan de rechterkant is er ruimte. Nu gaat Van Rijn een keer buitenom. Op het moment dat Bojan de bal heeft. Bojan geeft de bal aan Van Reijnen. Moet die bal goed voorkomen. Komt hij niet goed voor. Wordt ook niet goed weggewerkt. Misschien. Oh, dan is er gevlacht en gefloten. Geen idee precies wat er gebeurde. Maar in ieder geval is er gefloten. En dus heeft Milan weer balbezit. Ja, we spelen nog een half uur. Laten we duidelijk zijn. Er is nog alle tijd. Er is nog geen enkele reden om te wanhopen. Maar echt gevaarlijk is Ajax nog niet geweest in die tweede helft. Echt, echt dat je zegt 100% kans. Oei, ai, nee. En dat is uh, toch nog even afwachten. In deze fase van de wedstrijd waarin Bonera de feit opneemt. neemt. Ja, en dat doet hij in de richting van KK die de bal uh, voor zich weggekot ziet worden door Seune. Er komt de bal voor de voeten van Zapata. Zapata naar Poli, rechterkant van het veld. Dus Kilio opgejaagd door op Blind. Dat is goed onderschepping van Ajax. Nu moet je snel door. Als Fischer de bal heeft en nee geeft aan Hoese. Hoese wil de buitenkant zoeken bij Blind. Daar komt de bal wel, maar dat haalt de vaart er uit. De bal gaat zelfs nu breed naar Seune. Zo heeft Milan eigenlijk alle spelers weer achter de bal. Krijgt van Rijn de bal aan de rechterkant van het veld. Geeft hij een voorzet. Daar is Fischer bijna. Er komt voor de voeten van Serrero. Die kan schieten. Heeft er veel tijd nodig voor de controle. Seune nog aan de rechterkant van het veld wil de bal meegeven aan de andere kant aan Blind. En dan is het probleem voor Milan weer geneutraliseerd. En speelt Ajax dit nou ja, buitenkantje. Het opjagen van Blind, dan begon het allemaal mee, toch niet goed uit. Want het zat eigenlijk meer in dan dat eruit kwam. Nee, maar je hebt nu het idee dat dit de fase wordt waarin Ajax wel eens een doelpunt kan gaan maken. Ajax gaat verder richting het boel komen. Nu ook met Fischer laat zich van de bal zetten. Poli zit daartussen. Ajax neemt weer over. Ajax uh, probeert Balotelli van hem af de bal te zetten. Balotelli daar op eigen helft uh, gaat erbij liggen. Een web zegt dan vrije trap. En dan, uh, wat gaat hij nu doen? Nee, hij kijkt even vermanend naar Blind. Blind zegt ik doe toch niks. Nou zegt Web, ik heb eigenlijk ook niet echt een idee dat je echt heel veel deed. Maar laat ik nou een keer een vrije trap geven. Een totaal ongevaarlijke positie. Terwijl Allegri nu even tegen Web zegt van uh, is dit geen overtreding voor een kaart. En Web in ieder geval lachend... Uh, afdoet En uh, wegloopt van uh, de plek des onheils. Krijgen we de vrije trap aan de rechterkant van het veld. Halverwege de helft van Milan. Bal komt uh, richting Kaka Kaka kan er niet bij komen. Schöne komt goed weg. Serreo uh, zit erbij. Serreo gaat versnellen. Wordt vastgehouden door uh, De Jong. Moet een vrije trap zijn voor Ajax. Maar omdat Serreo in balbezit blijft. Laat wet doorspelen. En kan Ajax profiteren misschien van die uh, voordeelregel. Uh, Blind moet die bal nu goed voorgeven. zit er weinig uh, lengte aan de bal. bal wordt uiteindelijk uh, teruggespeeld. Via een uh, voet, uh, gemengde voet eigenlijk van Zapata en Hoese naar Ajax. Inmiddels gaat Milan weer uitverdedigen door het de linkerkant van het veld met Constant. Om aan te geven hoe moeilijk het is om in Italië te winnen. Ajax heeft 20 wedstrijden op Italiaanse bodem gespeeld. Dus niet alleen tegen Milan, maar tegen Italiaanse clubs. Van die 20 hebben ze er maar vier gewonnen. Dat is geen heerlijk lijstje. Dat geeft het probleem eigenlijk wel een beetje aan. Waar Ajax dan ook vanavond weer tegenaan loopt. Dat is statistiek, dat begrijp ik wel. Dat zegt ook niet altijd alles. Maar na 62 minuten is het 0-0. Terwijl Milan al vanaf minuut 22 met een man minder in het veld staat. Maar we hebben dat inmiddels al gezegd. Ajax is daar eigenlijk niet beter van geworden. Dat voelt eigenlijk eerder als een nadeel dan als een voordeel. En in de tweede helft uh, duwt Ajax de tegenstander wel terug. Maar levert dat weinig grote kansen op. Hoewel nu de fase wel lijkt aangebroken dat Ajax het met wat meer overtuiging en snelheid gaat doen. Blind vanaf de linkerkant wil een voorzet geven. Stuit af. Bal voor de voeten van Balotelli. Komt de counter aan van de Italianen. Balotelli achter het stand mee langs. Daarmee is Blind gezien. Het gebeurt allemaal wat van de middenlijn, Blind geeft hem een tikkie mee. Krijgt een vrij schop. En een gele kaart. Dat uh, kan eigenlijk niet anders. De eerste gele kaart van deze wedstrijd is voor Deli Blind na een overtreding op Mario Balotelli. En dat is in de 63ste minuut van deze wedstrijd. Een gele kaart waarbij natuurlijk iedereen hier roept om. De rode kaart dezelfde kleur als die Montolivo voor zijn neus getoverd kreeg na de afschuwelijke overtreding op Palsen. Die er dus uit is gegaan in de rust. Niet met een blessure, maar om tactische redenen. En een balbezit is voor Milan dat nu eigenlijk op Abiatina voor het eerst in de tweede helft met alle veldspelers op de helft van Ajax staat. Een bal die genomen gaat worden door Zapata. En dit zijn de situaties waarvoor Ajax op moet passen. De dode spelsituaties die zomaar vooruit niets uh, tot iets zouden kunnen worden. Met uh, de bal van Zapata komt richting Kaka. Kan Kaka erbij komen? Nee, want het uh, wegkoppen is uh, in het hart van de defensie. Waarbij uh, toch nog het balbezit is voor... Uh... Voor Milan het uitverdedigen van Ajax is goed. Stillen, ze wordt dan opgejaagd. Speelt de bal heel rustig door richting Schöne. En Ajax verdedigt uit. Opjagen is er ook van constant. Overtreding is er ook van constant. En de vrije trap is er voor Ajax. Ja, na nou het fluitje van Howard Webb. De vrije schop inmiddels genomen voor de voeten van uh, Moisander de bal. 64 minuten op de klok, nog altijd 0-0. Ajax heeft een goal nodig. Ajax moet een doelvoet maken. Blind aan de bal, 10 meter over de middenlijn. Vel op de huid gezeten door Poli, de bal terug op de eigen helft. En opnieuw plooit Milan terug en staat het opnieuw met alle veldspelers. Dat zijn er dus nog 9. Op de eigen helft te wachten op dat wat Ajax verzint. En wat verzint Ajax nou eigenlijk? Niet al te veel. Bojan aan de rechterkant van het veld. Moet zijn tegenstander moet opzoeken. Gaat er mooi langs. Is hem kwijt. Komt de voorzet ook. Wordt weggewerkt door Milan. Bijna nog opgevangen in zeg maar de tweede lijn. Dat loopt voor Milan net goed af. Dan moet Blind fel in duel. En wordt hij nu, zou je toch zeggen, door Balotelli aangetikt. Jazeker. En dan komt een vrije schop voor Ajax. Net 4, 5 meter buiten het strafschopgebied aan de linkerkant. En zo doet Malle Mario dat niet al te verstandig. Nadat hij dacht met de bal weg te kunnen. Blind ertussen zat. En uiteindelijk moet hij dan een overtreding maken. Vrij schop Ajax, dat zou een mooi moment kunnen zijn. Met Moisander en Denswil die mee zijn. Het moet een keer gebeuren voor Ajax. Want uh, zoals gezegd, de tijd tikt verder door. Uiteraard met nog 25 officiële speelminuten. Is dit misschien een mogelijkheid. Uh, er staat een uh, speler van Ajax een meter of 36 buiten spel. Dat is Fischer. Om uh, de boel een beetje af te leiden in de verdediging uh, van uh, Milan. Uh, met het nemen van de vrije trap gaat hij direct teruglopen. Komen de anderen inlopen. De bal uh, wordt uiteindelijk uh, doorgewerkt en weggewerkt. Uh, en is er een uh, corner, neem ik aan, uh, te noteren voor, uh, voor Ajax. Wat doet hij nu? Hij staat even te kijken. Ja, nee, volgens mij niet. Ingooi. Geeft hij, ja, het is toch een inworp. De grensrechter gaf in eerste instantie aan de andere kant aan door doorlopen naar de cornervlag Dat het een corner zou zijn. Nu geeft hij bij het spel van Hoessen. Ja, terwijl het een merkwaardige, snelle en aardige aanval leek van de Ajax uit die ingooi. De bal eigenlijk vanaf de zijlijn meteen laag het in ingespeeld. Daar moest Hoessen kaatsen. Dat deed hij ook wel. Op Fischer, die er even goed niet bij kon trouwens. Maar toen was er dus al geflacht van buiten spel. Um, het stadion eigenlijk in een soort... Nou ja, je mag niet zeggen stille afwachting, maar wel in een soort gespannen, niet overdadige afwachting. Qua geluid dan wel te verstaan van wat er nu allemaal nog gebeuren gaat. De team van Milaan houden stand tegen de elf van Ajax. Dat doen ze nu al 66 minuten. Ajax heeft een goal nodig. Zal gaandeweg meer en meer risico's moeten nemen. Met alle gevolgen van die. Want als Ajax hier gelijk speelt, dan uh, ligt Ajax er gewoon uit. Dus er zal het doelgoed moeten komen hoe dan ook in de laatste 24 minuten. Het is nog lang. Laat het duidelijk zijn met het balbezit aan de rechterkant van het veld. Bij Ricardo van Rijn. Ricardo van Rijn richting Bojan. Bojan. Tussen twee mannen in. Speelt die bal even richting Densfield. De hoogte van de middencirkel. Uh, nog uh, steeds Ajax in balbezit. Milan dat een beetje probeert uh, door te jagen. Doet dat niet. Montari plooit terug. En door die paar meters die hij naar voren loopt. Is er wat ruimte aan de rechterkant van het veld. Bij Ricardo van Rijn. Naar Bojan. Bojan terug richting Mojzander. Maar het balbezit is groot. Maar de afstand tot de uh, doelman Abiati ook. Densfield nu aan de linkerkant van het veld. Nu moet er een keer een goede voorzet komen. Bij Fischer bijvoorbeeld. Fischer met een korte combinatie. Naar Blind-Blind uh, hoesten. De hoogte van uh, rand 60 meter. Bojan geeft goed door. Klaassen, Klaassen, Klaassen. Oh, redding Abiyatti. Dit is de beste kans. In de, misschien wel in de hele wedstrijd. Prima aanval van Ajax. Uitstekende aanval. Goede redding van Abiati. Goed schot van Klaassen. Maar het is uh, een corner. Niet meer dan dat. Nee, het was snel. En het was uh, van rechts naar links. Waarmee de tegenstander uiteindelijk uit positie speelt. Het levert een hoekschop op. Klaassen met zijn tweede grote kans van deze wedstrijd. Naar nou, de koppel van de eerste helft. Dan komt de hoekschop. Die komt op het hoofd van de hoese. En die kopt bij de eerste paal. De bal een meter of anderhalf over. Zit er wel goed en sterk bij. En omdat bij Ajax iedereen nu het gevoel krijgt dat het tijdrekken bij Milan nu al begonnen is. Heeft Serrero zelfs de bal klaargelegd voor Abiati om de doeltrap te gaan nemen. Abiati krijgt nu zelfs van Web als hij de bal heeft opgepakt om toch maar een meter verder te leggen. Te horen dat het allemaal wel wat sneller mag. Maar de kans van Klaassen is in ieder geval de grootste uit deze tweede helft geweest. Goede aanval, alles eigenlijk één keer raken. Het laatste balletje van Bojan naar de rechterkant waar Klaas uit een overigens moeilijke hoek wil schieten. Maar Abiati voor de zoveelste keer dus in de weg lag. Ajax uh, zet aan. Poli krijgt de bal van Montari. Het hoogte van de middencirkel. Aan de rechterkant van het veld uh, probeert hij uh, Balotelli weg te sturen. Maar die bal is achter de man. Waardoor het tempo voor zover in de aanval was eruit is. Nigel de Jong. Een slechte bal richting Poli. Tussen twee man in. Blind kan overnemen, maar houdt geen balbezit. Poli dan terug richting Nigel de Jong. Nigel de Jong richting uh, Montari. Montari aan de linkerkant van het veld uh, constant. Maar uh, die wordt niet aangespeeld. Je zou zeggen dat als Ajax direct een keer de bal afpakt dat er ruimte is voor een counter. Maar dan moet je eerst die bal wel te pakken zien te krijgen. voorlopig lukt dat nog niet. Want die aanval ziet er goed uit met Balotelli, Kaká, Balotelli. Daar zit Ajax ertussen. Nu is er misschien mogelijkheid om te counteren met Densville. Maar die twijfelt. Geeft de bal dan naar Fischer. En dan moet je oppassen dat je de bal niet kwijtraakt. En Fischer speelt de bal dan even terug naar Sillessen, Counter weg. Ja, Sillessen aan de bal. bezit nu weer voor mooi standen. Milan weer uh, terug in positie. En uh, de rechterkant... Gezocht via Van Rijn. 69e minuut, nog altijd 0-0. Van Rijn met de handen aan de, aan de zij van wat moet het nou eigenlijk met de bal? Zo'n gebaar dat hij hem niet kwijt kan. Terug dan maar weer. Dens wil aangespeeld. Die loopt nu de middenlijn over. Terug maar weer naar Moisander. Die staat in de middencirkel. En uh, opent aan de linkerkant van het veld naar Blind. Eigenlijk staat voorin nu iedereen stil. En als er geen beweging is. Ja, waar nu? nu loopt, uh, ja, Dit zijn eigenlijk geen ballen. Serrero loopt weg naar de zijkant. en ontstaat er in het midden wel wat ruimte. Dan gaat een bal in van Blind. Daar komt Hoese niet bij, die wordt weggetrapt door Zapata. Dan vindt Nederland dat er een overtreding zou zijn gemaakt door Hoese. Daar wordt niet voor gefloten. De bal is over de zijlijn gegaan. Daar heeft Ajax een ingooi opgeleverd. En dan begint het spelletje weer van voren van. Ja, we is zijn helemaal klaar mee met het gezeur van uh, milaan spelers. Net met Kaká, terwijl Ajax bezit heeft. Aan de rechterkant van het veld, moet die bal een keer goed voorkomen van Van Rijn. Komt hij ter hoogte van de 16 meter gebied. Slecht weggewerkt. Slecht ingewerkt. Dan ook door Bojan. Die de bal op de 16 meter uh, krijgt. Maar Ajax uh, is uh, te slordig met uh, het afwerken van de mogelijkheden die wel degelijk ontstaan. Nu ook dus uit de rebound naar het slecht wegwerken in de verdediging van, uh, van Milan. En uh, we spelen nog officieel 20 minuten. Bij deze stand gaat Ajax door. In Europa League. En gaat Milan door in de Champions League. Maar er is dus nog even. En ik zie uh, inmiddels ook een aantal spelers anders zo ziek warm lopen. Ik heb Sietersson uh, warm zien lopen. de zaal loopt warm. En ik denk dat uh, nu uh, Sietersson erin gaat komen. Want die staat in ieder geval uh, in uh, zijn shirt en zijn broekje. Dus het zou heel vreemd zijn als je bij deze temperaturen je gaat ontkleden en er niet in komt. Sietersson is de wissel. Wie gaat eruit? Ja, nou ben ik ook benieuwd uh, wat hij nou gaat doen. Gaat er een aanvaller uit? Bojan bijvoorbeeld. Of zeg je ik ga nu echt van bank spelen en ga het nog voller stoppen daarvoor in. Dat heeft ze voor- en zijn nadelen. Dat Siegtersom erin gaat komen, dat weten we zeker. Wie eruit gaat, dat weten we nog niet zeker. Balbezit is voor Milan. Bal uh, verliest hij. En dan gaat hij eigenlijk snel uitbreken. Krijgt, uh, ja, dit is ook een kaart hoor. Hij wordt gewoon van achteren wordt blind neergeschopt gewoon, door Balotelli. Dit is gewoon rood. Dit is gewoon rood. En wat doet hij, de scheidsrechter? Hij gaat eerst eens naar blind kijken. Die uh, met de bal er vandoor is gewoon van achteren wordt neergeschopt door Mario Balotelli en nou ben ik benieuwd wat de scheidsrechter ik van ook. plan is of hij dat durft. Ja, want eigenlijk is dit gewoon een rode kaart voor Balotelli die eerst maar eens op appel moet komen bij de scheidsrechter. Die gaat hem een kaart laten zien geel. en dat wordt geel. Ja. Ik denk dat je hier rood had moeten geven voor Balotelli die hier gewoon van achteren heel bewust doelbewust Dele schop geeft. En dan is er maar één conclusie mogelijk. Dat hij het dan toch niet aandurft om nog een rode kaart aan Milan te geven. Andere wedstrijd in deze pool is niet echt uh, interessant. Althans uh, niet echt spannend meer. Barcelona staat inmiddels met 6-0 voor tegen Celtic. Terwijl uh, hier dat tikje is uh, van Bonnetouli. Ja, nu ik zie, valt valt het in de zie het nog wel regelmatig. Bojan gaat eruit. Ja. ja, dat is dan in die zin niet onlogisch. Dat betekent dat Sigurdsson die dat uh, bij AZ nog wel een fase gedaan heeft. Aan de rechterkant komt te spelen. En dus straks als de druk er echt op zou moeten, natuurlijk naast hoe kan gaan spelen. En dan eh, kunnen of Van Rijn of Scheunen zich weer melden om daar de positie aan de rechterkant voorin eh, over te nemen. Maar dat is van later zorg. 19 minuten op de klok. Een 0-0 stand. En het eh, balbezit voor Ajax via Dentsville. We kunnen toch ook stellen dat Bojan nog niet de grote aanwinst is... die Ajax had verwacht aan te trekken vanuit de stal van Barcelona. Terwijl nu het eerste balbezitter bijna was voor Sikterson. Klaassen goed het lichaam gebruikt en ook een schop krijgt. Is het balbezit nog voor Ajax? Klaassen ligt en die gebaart nu ook van ik krijg toch een doodschop. Is niet echt een jongen die volgens mij klaagt als je niet hoeft te klagen. Web en Kaka weer met elkaar in discussie. Klaassen die zegt, hey ref, heeft u het gezien? En Web zegt tegen... Ja, valt wel mee hoor. Ik vind het ook wel meevallen eerlijk gezegd. Hij krijgt wel een tikje. Het is, het is wel uh, tegen de knieën aan, maar het is niet echt uh, dat je zegt nou heel erg. Vrije trap in ieder geval uh, voor Ajax en uh, wellicht dat dat wat oplevert. 25 meter van het doel, weliswaar uh, op 10 meter van de zijlijn. Dus die afstand is redelijk groot naar de penalty stiff waar hij ongeveer moet gaan belanden. Hoese, Sigtorsson, twee centrale verdedigers. Dat zijn de mensen die moeten gaan koppen. Denswil gaat inlopen. Die staat nu buiten het strafzochtgebied, maar maakt al aanstalten om naar de eerste paal te gaan. Mooi, Sander is uiteraard mee. Er is veel duwen en trekken. Schöne achter de bal. Die gaat nu de vrije schot nemen. Schöne op het hoofd. Van, van, van. Oh! Oh, hij komt er bijna naar zijn eigen doel. En hij is Zapata. Van heel dichtbij ook nog. Doet het er gek genoeg totdat het tamelijk beheerst. Kopt de bal recht in de handen van zijn eigen keeper. Onder druk van Hoessen. En nog wat Ajax aanvallers. Dacht Zapata dat niet de beste oplossing was. Dat dacht zijn keeper vermoedelijk niet. Maar bleek uiteindelijk toch het geval te zijn. Maar je zou met je eigen doel koppen. Ajax laat zichzelf voor de kop als het hier vanavond niet wint van AC Milan. Omdat het veel sterker is. Natuurlijk ook door het overtal. Maar ook omdat Milan dat totaal ongevaarlijk was. Ook toen het in de eerste 20 minuten met... De uh, 11 man speelde. Ajax, dat nog niet echt gevaarlijk kan zijn op een paar momentjes na. Misschien gaat het nu nog komen in die slotfase van de wedstrijd. Balbezit voor Blind. Blind uh, met een goede bal richting Schöne. Schöne goed tussen de diensten. in. Bal richting Hoessen die de bal terug laat vallen. Fischer die, erbij, of, uh, Fischer die erbij kan komen die bal uiteindelijk gekraakt ziet worden. Bal via Klaassen. Ajax zet nu Milan vast op de rand van het 16 meter gebied. Schöne is dit dan de fase waarin het gaat gebeuren. Bal richting Klaassen, geen buitenspel. Klaassen met de kopbal. Bal richting de 16 meter en die bal gaat er net naast. Het is Visser volgens mij die de bal net schuift. Het is een mogelijkheid. En ik moet zeggen, tot nu toe hoesen. Je kan veel van hem zeggen. Het is misschien niet de gestroomlijnde voetballer die je als spits van Ajax verwacht en hoopte te hebben. Maar dat is dan in navolging van mensen als bijvoorbeeld Kluivert of Bergkamp of Van Basten. Noem ze allemaal maar op. Of Huntelaar bij wijze van spreken. Maar hij houdt de bal wel heel goed vast en is een goed aanspeelpunt. Ja, ik vind dat hij uh, heeft gevoel voor wat er om hem heen gebeurt. En dat zijn eigenlijk spelers die je graag in de punt van de aanval hebben als je het op deze manier wilt doen. Want hij heeft, eh, omdat die bal vast is, altijd wel het oog voor waar de bal naartoe moet. En dat heeft hij toch vanavond ook al een paar keer laten zien. 16 minuten nog, grote kans hoor, deze mogelijkheid voor Fische. Met dus een hoofdrol ook weer voor hoesten in de aanval. Terwijl eh, opnieuw een Ajax ziet, in dit geval weer Deli Blind, blijft liggen na een overtreding van een van de. Milan is die met de bal in de handen is van Silice blind. Maar Eieren voor zijn geld kiest weer gaat staan. De trainers staan ook al. Een poosje trouwens in alle staten als zij zijn. Dat is begrijpelijk op een avond als vanavond. 10 van Milan naar de rode kaart van Montolivo Tegen 11 van Ajax. 0-0. En nog een kwartier. Ajax duwt en duwt en duwt. De tegenstander kraakt. Maar gaat de tegenstander barsten. Blind een actie en een voorzet. Bal weggekopt. Ja, veel, veel slechte ballen van Blind. Die er eigenlijk degene is die het meeste ruimte krijgt om een goede voorzet te geven. Krijgt Milan nu een vrije trap mee. En is het eigenlijk het mooiste scenario gezien de ontmoeting in Amsterdam... dat Ajax in de slotfase scoort omdat Ajax dacht met de 1-0 naar de kleedkamer te kunnen gaan. Tot het moment kwam met Balotelli en Van der Hoor en in de slotfase in de blessuretijd... Milan de gelegenheid kreeg om de 1-1 te maken. Nu kan dat scenario nog steeds. Maar zoals gezegd, het is nog 15 minuten maar in deze wedstrijd. En tot nu toe staat Milan dus met één been in de knock fase van de Champions League. In het gedeelte wat men zo mooi overwinteren noemt. Bal van Kaká... Die kan er niet bij komen. Blind doet dat ook niet goed. Poli kan erbij komen. Serrero probeert erbij te komen. Dan via Balotelli en Kaká zijn de ruimtes klein. Maar is, wordt die bal doorgegeven. Ligt Blind weer naar een tikje op de grond. Wordt de bal over de zijlijn gespeeld. Via het lichaam van Poli. En kan Ajax halverwege de, de helft van... De... Ajax zelf aan de linkerkant ingooien. Zegt uh, Blind, ik zou ontzettend graag een bal willen hebben. Web zegt, ja ik heb ze wel. Maar kan ze kan er moeilijk een afstaan. Is er uh, nu uh, dan eindelijk uh, een bal waarmee gespeeld kan worden. Althans gevoetbald is het uh, balbezit van Blind richting Densville. Densville richting Moorsander. En met name Balotelli en Blind hebben dat ze nu dan met elkaar aan de stok. Ja, leuk om te zien dat de ouderwetse ballenjongens truc hier ook weer werkt. Namelijk de ballenjongens weten ook niet precies wat de bal is als er uh, snel ingegooid moet worden voor Ajax. Die spelen hun rolletje in deze... Partij in dit theaterstuk mooi mee. 0-0. Ajax op zoek naar een goal in Milaan. Een goal in San Siro om Ajax in de Champions League ook volgende, of het volgende jaar na de winter te brengen. Of te houden liever. Terwijl de de van afstand te gaan schieten. doet hij niet. Geeft de bal naar de buitenkant van Rijn. Er gaat een voorzet komen op het hoofd van wie? Niemand. Op de voeten van. En dan van afstand van geschoten door Sjöne. De voeten van was namelijk een verdediger van Milan die de bal strafgebied eruit trapte. En dan wil Sjöne te gehaast schieten. Terwijl hij eigenlijk nog best wel tijd had. En schiet de bal vanaf een meter of. 2, 23, vrij ruim over. Dat was een uh, mogelijkheid opnieuw. Geen kans, een mogelijkheid. Een schotpoging. Daar heeft Ajax inmiddels genoeg van. Maar het levert uh, nog altijd geen goal op. Hij moet één keer goed vallen. En uh, ja, zoals het er nu uitziet, maar je weet dus nooit uh, omdat de logica van een, uh, het voetbal niet altijd even logisch is als dat het lijkt. Dat als er een goal komt, dat het een goal voor Ajax wordt. Een doelpunt zou ongelooflijk bevrijdend zijn. En uh, hoog, waarschijnlijk ook beslissend zijn. Maar voorlopig is het nog niet zo ver. Want Ajax heeft wel eens wel bal bezit, maar heeft het op eigen helft. De hoogte van de middencirkel. Aan de rechterkant van het veld loopt uh, Van Rijn helemaal. Maar die wordt uh, eigenlijk genegeerd. Omdat uh, Moisander liever prefereert via Denswil de bal te geven aan blind. Zoals gezegd, de man die uh, veel aan de bal is, maar die niet echt gelukkig is in zijn passing. Vooral de bal uh, nu heeft teruggespeeld naar Denswil. Denswil, Moisander, Moisander. Over het middags van het veld. Moisander kan natuurlijk ook een keer van afstand schieten. Want vanuit de tweede lijn is het nog helemaal, of zelfs vanuit de derde lijn, nog niet geschoten. En die mogelijkheden komen er misschien. Keunen. De ruimte is ongelooflijk klein. Alles en iedereen van ACM in op het rand van de 16 meter gebied. Denswil geeft de bal naar Blind. Blind krijgt die bal aangespeeld. Komt die bal weer niet goed? Nee, komt weer niet goed. Abiati pakt de bal en die gaat het dan ook even theatraal bij liggen. Omdat dat enkele seconden oplevert voordat hij weer opkrabbelt. En dat in ieder geval niet als tijdrekken beschouwd kan worden. Alhoewel hij nu alle tijd neemt om die bal verder in het spel te brengen. Ja, maar het feit dat hij de bal nog steeds in zijn handen heeft en nu pas uitrapt, geeft eh, onderstreept eigenlijk dat. Namelijk, eh, elke seconde is er één. Overtraining van Denswil die even om de nek hangt bij Balotelli. Dat gebeurt dichter bij de middenlijn trouwens dan bij het strafvoergebied van de Ajax. Balotelli voelt nog maar eens aan het gezicht. Is hij daardoor Denswil geraakt? Het zal allemaal best een vrij schop beetje terecht de aan de Italianen Danceville. gegeven. Ja, dat hoort er allemaal wel een beetje bij. Net als het toneel van Balotelli die het allemaal weer net iets ernstiger laat aanzien dan dat het vermoedelijk geweest is. Hoe dan ook, zoals ik zei, de vrije schop terecht. Daar geen misverstand over. Nigel de Jong achter de bal. Die loopt dan nu weer bij weg. Ook dat hoort bij de trucjes. Ajax-publiek gaat nu fluiten. Dat zijn ruim 3000 hier. En dan komt Montari helemaal van de andere kant naar de bal gelopen om het dan te nemen. Balotelli eigenlijk als enige in de richting van het strafzochtgebied. Daar gaat nu ook de bal naartoe. Die kan nog koppen ook. Nee, dat kan hij niet omdat Denswil de bal wegkomt. En dan wordt er van afstand geschoten. Maar dat gebeurt uh, niet al te gevaarlijk. Door constant de linkervleugelverdediger hoog over het doel van Sillenze. Ik zou bijna zeggen dat is de eerste serieuze schot op doel van Milan in deze ja. wedstrijd. Na nou, 78 minuten. Maar uh, ja, er komt zo langzaam toch iets over de wedstrijd te hangen van uh, dat het in een 0-0 zou kunnen gaan eindigen. Alhoewel uh, rest ons nog zeker 12 minuten met het balbezit nu voor Ajax. Met Moisander ter hoogte van de middenlijn. Geeft die bal naar de rechterkant van het veld naar Klaassen die wat mij betreft iets te veel nu aan de buitenkant speelt. Is het uh, balbezit nu uh, voor uh, het was over Sikterson waardoor Klaassen nu pas naar de buitenkant gaat. Balbezit nu uh, voor uh, Denswil. Denswil terwijl Sikterson om de bal vraagt. Denswil opent heel slecht. Heel slecht zelfs. Speelt de bal helemaal aan de andere kant over de Zijlijn. Waardoor Milan natuurlijk de tijd neemt voor het nemen van uh, die inworp die uh, nu gaat uh, plaatsvinden. En zo kan uh, de tijd verder wegtikken. en lijkt het erop af te gaan stevenen. dat Ajax ondanks uh, een uh, alleraardigste wedstrijd niet uh, kan doorbreken. Terwijl Mike van der Hoorn er nu in gaat komen. Ajax gaat er nog een pinch hitter bij gooien voorin. Ouderwetse stormroom. Ja, ja, daar kan hij uh, denk ik ook geen kwaad. Daar weet ik eigenlijk zeker voorin. Want verdedigend vind ik hem nog tekortkomen. Maar misschien dat hij daarvoor in, met zijn grote kopkracht, iets heel bijzonders kan gaan uitrichten. In ieder geval is de wisseling centimeters verklaarbaar. Serreo gaat eruit en Van der Horen komt erin. Ja, bij Milan gaat Mixes komen voor Kaká. Dat is ook duidelijk wat men daar dan van plan is. Dat betekent een extra kopsterke verdediger voor Kaká. Dat betekent dat Milan na het wegsturen van Montelivo en het eruit halen van Kaká nu toe is aan de derde aanvoerder. Dat is Abiati geworden, de doelman. En dan is uh, dit allemaal voorbij en kunnen we door. Van der Hoorn nu inderdaad als extra stormram bij FC Utrecht, zeiden ze altijd. Toen uh, Van der Hoorn daar nog speelde, laten we zeggen anderhalf jaar geleden. De laatste keer dat Michael kopp wel verloren was in 1998. <tiedacht> Want uh, dat kan hij als geen ander. Het zou toch wat zijn, zeker in het licht van het ongelukkige moment van hem in de thuiswedstrijd met de strafschop van Balotelli in de allerlaatste seconden van de extra tijd. dat hij er straks voor gaat zorgen. Dat zou de ultieme revanche zijn. Ja. Balbezit uh, overigens voor Milan. Ter hoogte van de en aan de linkerkant van het veld in wordt met Constant. De ballen jongens die inderdaad uh, de opdracht hebben gekregen om de ballen maar weg te houden. En zo duurt het en duurt het en duurt het en duurt het. En zegt Webb op een gegeven moment: Ik vind het nu wel leuk geweest en die zal ongetwijfeld uh, wat gaan bijtellen. Althans, dat hoop je dan maar. Balbezit voor Milan. Bal wordt hard voorgegeven. Komt terecht bij Poli. Poli neemt de bal goed aan. Kan de bal uiteindelijk toch niet genoeg onder controle krijgen omdat Moissand er tussen zit. En nu gaat Ajax dus om Ajax-achtig proberen die ballen in de 16 meter te pompen. En dat moet dan via de zijkant gebeuren met goede ballen. Aan de zijkant staat Denswil. Denswil heeft de bal gekregen van Blind. Blind krijgt de bal weer terug. Heeft alle ruimte en tijd om die bal op de rand van het 16 meter gebied te doen ploffen. Komt hij inderdaad voor. Wordt gekopt en is er hoese die de bal niet onder controle kan krijgen. Goed uitverdedigen van Milan. En zo heeft... Het bal bezit, halverwege de helft van Milan. Open naar de rechterkant van het veld. Prima bal. Bal bij De studio. Ja, dit was dus de eerste keer dat Van de Hoorn de bal kon doorkoppen. Dat leverde niet meteen gevaar op. Maar wel weer meteen een moment waarvan je dacht oppassen. Nu aan de andere kant de Mooi Sander kort de bal totaal verkeerd weg. Wil dat zelf herstellen. Dat lukt niet. Milan neemt over. De jong Ajax met vijf mensen achter de bal. Nu inmiddels zes. Dat zou het probleem moeten neutraliseren. Maar Milan nog altijd aan de bal via de studio. Aan de rechterkant van het veld. De rechtsbek geeft de bal mee aan Poli. Poli die nu bij de cornervlag uitkomt. Geschaduwd door Klaassen. Probeert om vooral zoveel mogelijk tijd te winnen. De bal rustig even onder de voet laat liggen. En dan contact zoekt weer met zijn rechtsachter. En dan gaat de bal over de zijlijn. Het laatste door Ajax geraakt. En dan krijgt Milan een ingooi aan te nemen. Acht minuten nog maar. Van de Hoorn als extra spits. Stormraam in het elftal gekomen bij Ajax. Dat wanhopig zoekt naar een mogelijkheid. om hier in San Siro tot scoren te komen. tegen de 10 van Milaan. Maar langzaam maar zeker gaat het vertrouwen dat dat nog gaat lukken. is wat aan het afnemen. Tenminste, bij mij wel. Ja, bij mij ook. Terwijl uh, nu uh, een uh, inwerp komt uh, voor. Uh... Of is het een corner? Nee, het is een inworp, denk ik. Aan de kant hier, helemaal bij de cornervlag, in ieder geval dat wel... Milan neemt alle tijden voor met Balotelli. Balotelli in de studio, in de studio. En dan zal Milan straks, als het 0-0 blijft, zegevierend van het veld aflopen. Komt er misschien toch ook nog een score voor de Italianen? Nee, Sikterson zit er eerder bij dan constant. En speelt de bal naar voren. Kan Ajax via Hoes aan de bal komen? Nee. Via Van der Hoorn wel aan de bal komen. Die krijgt een duw. En Ajax een vrije trap. 10 meter voor de middellijn. De Jong die houdt de bal bij zich. Tikt de bal dan nog een keer weg. En die krijgt er nu een gele kaart voor. En Hartje de Jong. Waardoor ook dat nog in deze fase gebeurt voor Milan. Maar het is nog steeds 0-0. En we zitten nog 7 minuten van het einde van de officiële speeltijd af. Komt de bal rond 16 meter gebied. Het is te hard en te hoog. Niet voor Van der Horen en ook niet voor Siktersson. Met een kopbal tot iets moois om te vormen. Zo gaat de bal over de achterlijn. Zo tikken de seconden weg. En zo komt Ajax steeds dichter bij de Europa League. Aardig om te zien. Zo heeft bij de gele kaart van de Jong. Die inderdaad wat aan het ruzie maken nog was met Blind. Die de bal natuurlijk snel wilde nemen. Dat het ook niet echt ontspoorde. De twee kennen elkaar uiteraard van het Nederlands elftal. En dat betekent dat ze nog uiteindelijk wel redelijk aardig voor elkaar gebleven zijn. Maar je voelde aan alles dat Nigel de Jong bij ieder andere willekeurige tegenstander hier vervelender zou zijn geweest. Hoe dan ook. Geel voor hem. Balbezit alweer voor Ajax. Na een min of meer mislukte trap van Abiati. Die wel door Milan wordt terug doorgekocht. Maar uiteindelijk toch voor de voeten komt van Sillessen. Van Nathalie loopt door Sillesse trapt doet dat niet heel goed, want de bal komt in de middencirkel toch bij Klaassen terecht. Blind paast, Klaassen wijst en de bal gaat naar Fischer. Dens wil en opnieuw naar Blind. Ajax wil naar voren, Ajax moet naar voren. 84 minuten op de klok, nog altijd 0-0. De team van Midan lopen terug. Ajax heeft een goal nodig. Ajax heeft een goal nodig. Komt hij er nu misschien aan met het balbezit voor Blind, die nu op de middags van het veld staat? Bal geeft richting Van de Hoorn, Van de Ho komt door. Klaassen raakt hem verkeerd. En uh, Hoessen raakt hem verkeerd, het is ongelooflijk. Geen bal die goed valt. Nu nou misschien? Nee, bal wordt naastgeknald. Oh, oh, oh, Denswil. wil mogelijkheden hoor. Twee keer, drie keer wordt hij verkeerd geraakt. En het gebeurt allemaal vanuit de 16 meter. Ja, het, Ajax mag het zichzelf uh, aanrekenen dat het niet ergens onderweg een goal gemaakt heeft. De beste kansen nogmaals zijn echt in de eerste helft uh, te noteren geweest. Hoewel die van Klaassen en Fischer zo rond een uur zijn ook groot geweest. Dat waren mogelijkheden die erin hadden gekund. Maar Ajax krijgt in deze wedstrijd zeker vijf echt behoorlijke kansen. En daaromheen nog wat schoten waarbij je kan zeggen dat moet je wat geluk mee hebben. Maar je moet er dan toch echt de onderweg één maken. En als je dat niet doet dan uh, valt zo'n wedstrijd natuurlijk nooit jouw kant op. Ook al staat de tegenstander nog maar met tien op het veld al heel lang. Dents wil bal naar voren. Van de Hoorn de lucht in. Hij uh, wordt geblokt zegt, tegen de scheidsrechter. Uh, ik krijg een duw van Bonera. Nog een tik ook. De bal gaat over de zijlijn. Ajax mag gooien. Iedereen, Allegri, voorop in alle staten langs de zijlijn als Ajax gooit. Allegri nog even, ik denk echt per ongeluk, de bal uit de handen slaat van Denswil. Ook echt in de weg blijft staan nu. Denswil een, een zegt. Ingooi wil nemen. Ajax heeft die bal nu toch in de richting van het straksgebied gekregen. Daar wordt hij doorgekopt. Kan Hoesen er net niet bij komen. Uitverdedigd weer door Milan. Sigtorsson achter de bal aan. Die krijgt hem bijna te pakken. En dan moet die bal toch voor in de bezit komen van Blind. Die gaat van afstand schieten. Rost hem tegen de jongen op. Bal uit de rebound weer voor Ajax. Met nu de opening aan de rechterkant van het veld. Van Rijn. Van Rijn richting Schöne. Schöne richting Van Rijn. Die moet hem weer teruggeven aan Schöne. Doet dat niet. Geeft die bal aan 16 meter gebied. Hoese kan er niet bij komen. Schöne dan. Schöne met het overzicht wellicht. Komt die bal voor. Is het uh, doorkopen van Van der Hoornen. Kan er uiteindelijk geen richting aan worden gegeven. En dan verdedigt Milan uit. En heeft uh, Milan de ruimte om uit te verdedigen. Met de Jong. De Jong speelt de bal door. Richting Balotelli. Komen we dan nog uh, met Milan in de aanval. Balotelli vanaf de rechterkant. Poli is mee. Dat is eigenlijk uh, de enige die mee is. Balotelli met 2, 3, 4, 5 scharen. En nog wat trucjes en andere moeilijke bewegingen. En ze dan langs. krijgt een heel klein duwtje mee. In de mangel komt hij uit tussen Moisander en Blind. Waarbij scheidsrechter Webb nu even komt kijken hoe het allemaal gaat. Het publiek boos. Misschien onthouden dat Blind al geel op zak heeft. In de hoop dat de scheidsrechter te vermurwen is. Om de linksback van Ajax de tweede gele print voor te schotelen. Maar dat is hij niet. En dat betekent dat we volstaan met het geven van een vrije schop. 86 minuten en 30 seconden op de klok. Een vrije schop voor Milan. Waar uiteraard geen speler van de Italianen voor te vinden is om die bal te nemen. Dan zegt Blind... Ik loop er wel naartoe, dan neem ik hem wel. Maar dat vindt de scheidsrechter dan ook geen goed idee. En dan zijn er toch ineens twee van Milan die als AX gek genoeg even niet oplet, naar die bal geslopen zijn om hem snel te nemen. Blindgrost dan naar nou dat IJs, de bal heeft erover, het snel weg. Hoesen neemt aan. In een fel duel met Zapata wordt Hoesen over de zijlijn geduwd met bal en al. Daar heeft over de scheidsrechter geen overtreding in gezien. Er gaat een ingooi komen voor AC Milan. En die ingooi trouwt van de middenlijn, gaat in alle rust door de Skilio genomen worden. Uh, Nigel de Jong biedt zich aan. Balotelli biedt zich aan. Daar gaat nu de bal naartoe. Die neemt hem aan op de borst. Ajax zegt Hens. Dat leek het ook eerlijk gezegd wel even of daar de schouder bij was. Balotelli wil uh, langs de tegenstander in ruimte die er eigenlijk niet is. Verliest dan de bal. Die wordt door Schöne de andere kant weer opgekopt. Het is bijzonder rommelig. De bal uh, ligt uh, nu aan de voeten van Schöne. En nu aan de voeten van Blind. Maar er is bijna geen ruimte. Nu wel fietje. En dat zou dan het moment kunnen zijn. Maar dan heeft Hoesen een overtreding gemaakt. En uh, daarvoor heeft Schijtsecht web gefloten. En dat betekent dat de aanval van Ajax niet doorgaat. Er wordt nu uh, wat ruzie gemaakt op het veld. Er zijn wat wegwerpgebaren over en weer. Met name van Bonera en Blind. Terwijl uh, de Skilio nu een gele kaart gaat krijgen. Dat heeft niet zozeer te maken met de overtreding. Maar met het moment daarna waarin hij nogal boos reageerde. Maar de overtreding door Hoesse, die is bestraft. Die eigenlijk de aanval van Ajax. Een vervolg wilde geven. En uh, zo fel voor zijn tegenstander Zapata kwam. Dat hij daarbij zijn tegenstander van achteren schepte. Een herhaling laat zien dat er uh, volkomen terecht gefloten wordt. Door Howard Webb. Uh, voor deze overtreding van Hoessen. En zo waar Ajax nou graag de bal wil. En Ajax zich op wil maken voor een soort alles of niet slotoffensief. Komt dat totaal niet van de grond. Omdat Milan werkelijk alle trucs uit de kast haalt. En Ajax ook wel wat domme dingen doet. Zoals deze overtreding. Om iedere seconde te winnen. En iedere... Ja, eigenlijk alles bij Ajax te breken. Alle, alle ritme eruit te halen. Terwijl de vrije schot nu door Zapata genomen wordt. En op het hoofd komt van Denswil, Nu op de voeten van Densville. Dat Balotelli hem toch even weer de bal ontfutselde. En nu aan de rechterkant Balotelli met een goede bal naar Poli. Poli wil een voorzet geven. Kijkt voor het doel staat eigenlijk alleen Montari. Daar komt dus geen bal. Dan probeert hij een vrije schot te verzieren bij de cornervlag. Nou, die krijgt hij. Omdat er van Ajax twee bij staan. Om hem een tikkie te geven. Er komt nog een derde bij die boos wordt op de grensrechter. Dat is mooi zander, Het heeft allemaal geen zin. Milan is alles aan het doen om hier het spel van Ajax te ontregelen en zichzelf naar de slotseconde in deze wedstrijd te vechten. Met een man minder, al na 22 minuten de rode kaart voor Montolivo, na een harde overtreding op Paulsen terecht weggestuurd. De grote kansen voor Ajax zijn in de eerste 20 minuten met nog 11 tegen 11 geweest. De grote kansen zijn er in de tweede helft nog geweest voor Klaassen en Fischer. Vijf in totaal. Maar ze gingen er allemaal niet in. En nu voelt Milan dat het ondanks dat, dat al een half uur met een, man minder op het, of een uur met een man minder op het veld staat. Heel dicht is bij overwintering in de Champions League. Balotelli laat zich de bal wel heel makkelijk van de voeten spelen. herovert hem dan nog. Naar de vrije schop van de Italianen bij de cornervlag. De bal gaat weer over de zijlijn. Het laatste op blind geraakt. Ajax is meer bezig met zich opwinden over de beslissingen nu van de scheidsrechter en de grensrechter. En boos worden op alle omstandigheden dan te proberen om de bal zo snel mogelijk in het bezit te krijgen. Om te kijken of er nog een kansje kan komen. De extra tijd uh, zit erop. De vierde official gaat ons zo meteen vertellen hoeveel extra tijd erbij komt. De officiële speeltijd zit erop, maar dat had u begrepen. De bal gaat opnieuw over de zijlijn. Er komt opnieuw een ingooi voor AC Milan. De vierde official zegt vijf minuten. Vijf minuten nog extra in deze wedstrijd. Het de publiek is daar wat boos over. Nou, dat zal allemaal best. Vijf minuten nog heeft Ajax om te zorgen dat uh, de naam van de voetbalclub uit Amsterdam ook na de winter in de kokers van de Champions League verdwijnt. En niet in de vergevelheid raakt in het troosttoernooi dat we kennen als Europa League. Vijf minuten, extra tijd. En een bal bezit nu weer voor Ajax. Milan loopt terug. Ajax moet nu met alle risico's van dien massaal naar voren. Blind opent. De bal moet op het hoofd komen van Van der Hoorn. Die krijgt een heel klein duwtje. Is uit balans gebracht. De bal rolt door. Daar durft Milan de bal ook niet over de achterlijn te laten lopen. Bonera trapt de bal weer weg. Die wordt hoogte van de middellijn door Moisander opgevangen. Moisander eh, paast nu in de richting van het strafstofgebied. Van de Hoorn weer als aanspeelpunt. Bal wordt weggekopt door Milan. Opgevangen door Blind. Opnieuw ingebracht. sommigen naar de bal. Lukt niet. Weggekopt opnieuw door Milan. Opgevangen opnieuw door Ajax. Het is een omsingeling nu. Waarbij Van Rijn aan de rechterkant nu de bal krijgt. Halverwege de Italiaanse helft. Schöne aanspeelt. De bal terug naar de middencirkel nu. Waar stander als een soort laatste pion nu daar de boel moet bewaken. Blind de bal alweer weer eens verstuurd in de richting van het stadsgebied, Dan wordt hij doorgekopt bijna bij Hoesen. Dan wil Van der Hoorn de bal nog bij Hoesen terugbrengen. Opnieuw wordt Milan... is Milan uh, slim genoeg om er weer ergens een voetje voor te zetten. En belandt die bal weer aan de voeten van Schöne. Maar dat is wel weer 30 meter van het doel opnieuw ingebracht. Door Mooisander dit keer. Van de Hoorn gezocht. bal weggewerkt. Fiesje wil van afstand schieten. Schiet de bal nadat hij hem wil meenemen tegen de voeten op van Balotelli. Dan wordt er van afstand nog wel door blind geschoten. Maar is dat nou echt een schot? Of is dat een poging de bal weer in het strafgebied af te leveren? Hoe dan ook de bal komt in de handen nadat hij overal eigenlijk langs rolt. Van Abiati die nog even rustig op blijft liggen. Zo zijn we alweer een minuut of twee kwijt van de extra tijd. Die vijf minuten bedraagt maakt het deel van het Milan publiek hier in het stadion langzaam maar zeker wat meer lawaai. En voelen ze de opluchting dichterbij komen. En voelen die van Ajax de frustratie dichterbij komen. Terwijl Blind nog een keer een tikje krijgt van Poli. Daar wordt het allemaal wat onvriendelijker in deze hectische slotfase. Blind serieus geraakt. Blijft ook liggen. Dat doe je niet als je niks hebt. Wordt nu overeind getrokken door Scheunen. Scheid zegt de Web. Sust en smoort het. Geeft geen kaarten meer. Ajax verder met de vrije schop. Geen tijd te verliezen immers. 0-0. De team van Milan lopen terug. De elf van Ajax moeten een goal hebben. De bal maar weer eens verstuurd naar het stafmoetbied. Doorgekopt. En weggekomen door Milan. Misschien Denzil nog. Kan de bal met het hoofd terugbrengen bij Fischer. Recht voor het doel. Schöne zou eens kunnen schieten. Maar laat het aan van Rijn. Die wil schieten vanaf afstand. Maar dat schot wordt geblokt. Door een van de spelers van Milan. Mexes. die zo even in het elftal gekomen is. Dan brengt Blink de bal nog maar eens in. Er zit geen lijn meer in. Dat is ook niet te verwachten als je van de Hoorn als extra soort spits naar het front gedirigeerd hebt. De Boer als de bal in de handen is gekomen van Abiati na een mislukte aanval. Van Ajax kruist de armen over de borst. En eh, lijkt er ook niet al te veel meer in te geloven. Het eh, echte geloof bij Ajax lijkt er wel uit. Als Milan probeert via Balotelli nog een keer te ontsnappen. Die gaat heel makkelijk langs Denswil, maar heeft dan een overtreding gemaakt. Krijgt er nog een schop te verwerken van Moisanderen. Omdat hij na het fluitje van de scheidsrechter zegt. En zegt ik voetbal rustig door en ik doe of ik niks weet. Dan moet hij maar weer opstaan, want Webb wil ook daar niet voor fluiten. Dat betekent dat Milan als ballotelling bij vliegen nu eigenlijk nog maar met negen spelers meedoet. Allegri langs de kant wordt gek. Ajax valt aan, de extra tijd is uh, bijna voorbij. Er zal nog een minuut of anderhalf over zijn. Van Rijn verstuurt nog maar eens een bal. Nou, koppen maar, er wordt gekopt. En die bal gaat naast. En dan zegt de scheidsrechter, ik zie een doeltrap. Ajax wil... Dat er wat anders gebeurd is. Is die bal op een hand gegaan? Of willen ze dat er een corner komt? Dat is me eerlijk gezegd niet helemaal duidelijk. Maar Webb heeft besloten dat er gewoon een doeltrap gaat komen naar deze kopbal van Van der Hoorn. En daar zal Ajax het allemaal mee moeten doen. Balotelli is verstandig genoeg. Ook nog enigszins aangespoord heb ik door mensen vanaf de bank om toch maar weer even te gaan staan. in de laatste 60 seconden van deze wedstrijd nog mee te maken. En dan uh, heeft het er toch alle schijn van dat Ajax, ondanks dat alles zijnen op groen leken te staan. Ajax was in vorm en Milan niet. Er gaat er eentje langs de, naar de kant met een rode kaart. En uh, het is allemaal niet genoeg geweest, althans voorlopig, om hier te zorgen dat Ajax een goal kon maken. Er zijn vier, vijf serieuze kansen geweest. Van Rijn ligt nog even op de grond na een aanvaardje met Montari. Daar wordt het spel nu voor stilgelegd. Terwijl aan de andere kant Balotelli de bal nog maar eens wegtrapt. Die heeft geel. Webb kijkt hem recht aan en zegt uh, ik fluit hem maar niet voor. Oh sorry hij trapt de bal niet weg. Hij trapt hem terug als een keeper. Omdat de doeltrap overgenomen moet worden. Omdat Webb daar nog niet helemaal klaar voor was. Omdat de commentaar op de leiding was van de heer Van der Hoorn krijgt die nog een gele kaart te verwerken in de slotseconden van deze wedstrijd. Dat heeft allemaal niet zo heel veel meer om het lijf. Wat belangrijker is, is dat de conclusie, zo vrezen we eigenlijk nu... in de laatste seconde van deze wedstrijd zal zijn dat Milan stand houdt... dat Ajax het ondanks alles niet redt. En dat het hier gaat aflopen op 0-0. En dat Ajax genoegen moet nemen met een rol in de Europa League. En dat Milan zich gewoon gaat melden na de winter in de Champions League. Of zit er toch nog een klein wondertje aan te komen. Dan moet het echt heel snel gaan, want het is secondewerk. Schöne Rostenbal naar voren. Sichtwersson en de Jong gaan samen de lucht in. Lopen elkaar in de weg. De bal komt voor de voeten van Fischer. In de middencirkel nu stander Bij Ajax moet iedereen naar voren lopen. Er komt nog één keer een bal. Fischer en uh, wie komt er door? Van, het is. Uh Siechterson die doorkomt. De bal weer weggewerkt. Opnieuw weggekopt door Balotelli. Opgevangen weer door Mooistander. De scheidsrechter kijkt op zijn horloge. Nog één keer een bal het strafgebied in. Van Rijn komt de bal richting de penaltystip. Klaas met een omhaal. Klaas met een omhaal. Oh, het gaat een halve meter naast. Het gaat een halve meter naast. En het is het laatste moment geweest uit deze wedstrijd ook. Ajax stort ter aarde. Doet dat voor een deel letterlijk, maar zeker figuurlijk. Nadat het alle mogelijkheden in deze wedstrijd heeft laten liggen om Milan te verslaan. Alle mogelijkheden eigenhandig heeft verknoeid en verprutst om een langer verblijf in deze Champions League veilig te stellen. Het had gekund, ja zeker had het gekund. Maar hoe vaak hebben we dat niet gezegd in de afgelopen jaren... als Nederlandse ploegen het opname tegen ploegen uit Italië. Balbezit 63 procent. Doelpogingen, en dat zijn schoten van afstand meegerekend, 24 om 3. Het zal allemaal best. De tegenstander speelde ruim een uur met een man minder. Maar de tegenstander AC Milan is wel door. En Ajax niet, 0-0 in Milan. Goed, dus uh, genoeg om over na te praten, doen we zo meteen met uh, Mark van Hintem. En als het een beetje wil, ook nog reacties vanuit uh, San Siro. Maar dat zal misschien krap worden. Maar dat horen we straks. Eerst het uitgestelde nieuwsbulletin van 10 uur. Dan kom je tot twee dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Komende weken blik twee dingen terug op 2013 met prominente gasten die een turbulent jaar achter de rug hebben. Deze week praten we onder andere met Henk Krol over de perikelen binnen 50+. Plus, met Koen van Veenendaal, medeoprichter van Alpe d'Uzès over zijn declaraties. En met oud-politica Kathleen Ferrier over haar nieuwe huis in Hongkong. Twee dingen. Morgenavond tussen 8 en half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het is elf over half elf. Meneer het met het uitgestelde NOS-journaal. Vier supporters van Ajax zijn vanavond in Milaan neergestoken. Dat meldt een woordvoerder van de Amsterdamse club op basis van informatie van de politie. Volgens de woordvoerder zijn de fans alle vier aanspreekbaar. De Italiaanse media melden een hoger aantal gewonden. Volgens publieke Rai zijn er zes gewonden en zijn er ook drie Nederlanders opgepakt. De supporters raakten slaags met Italiaanse voetbalfans bij het metrostation in de buurt van het San Siro Stadion. Daar speelt Ajax speelde Ajax vanavond tegen AC Milan... om een plek in de achtste finales van de Champions League. Die wedstrijd eindigde in 0-0. Vanmiddag was het ook al onrustig in de stad. De invoering van het leenstelsel voor masterstudenten... wordt een jaar uitgesteld. Dat heeft minister Bussemaker gezegd in de Tweede Kamer. De invoering stond gepland voor september 2014. Maar dat wordt dus een jaar later. In de huidige vorm komt het voorstel niet door de Eerste Kamer. Dus gaat Bussemaker kijken naar aanpassingen... die de oppositie kunnen overtuigen. Radko Mladic, de vroegere leider van het Bosnisch-Servische leger... moet voor het Joegoslavië-tribunaal getuigen over de val van Srebrenica. Hij moet de getuigenis afleggen in het proces... tegen zijn oud-politiek leider Radovan Karadzic. Dat hebben rechters van het tribunaal bepaald. Tot nu toe weigerde Mladic te getuigen... omdat hij bang was dat dat zijn eigen zaak bij het VN-hof zou schaden. En Het OM heeft vier jaar cel in TBS met dwangverpleging geëist... tegen de man die in april een rechter commissaris aanviel met een kapmes... De Haagse rechter bezocht de verdachte thuis om te bepalen of hij moest worden opgenomen in een psychiatrische kliniek. Tijdens dat bezoek viel hij haar aan. De rechter raakte ernstig gewond aan haar hoofd, rug en hand. De uitspraak is op 20 december. Het weer in een groot deel van het land is het bewolkt met plaatselijk dichte mist. Vannacht neemt de mist langzaam af. Temperaturen liggen er tussen de plus 2 en de min 3 graden. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. De sport om te winnen. Speel nu in de winkel, op je mobiel of op toto.nl. Toto, voorspel en win. Deelname vanaf 18 jaar. Lieve kerstman, dit jaar wil ik van u graag een echte wc. Ik wil een lampje voor als het donker wordt. En ik wil een warme deken, omdat het zo koud is... Niet voor onszelf, maar voor de kindjes die in een tentje moeten wonen. Syrische kinderen hebben ook een verlanglijstje. Het is geen langlijstje, wel een belangrijk lijstje. Geef op Giro 999. De weg naar Sochi gaat via Herenveen. Het KNSB kwalificatietoernooi 26 tot en met 30 december in Tielf Heerenveen. Welke topschaatsers gaan straks voor goud? Tickets via schaatsen.nl of bij Primera. Maak het mee. Syrische kinderen hebben ook een verlanglijstje. Het is geen lang lijstje, wel een belangrijk lijstje. Geef op Giro 999. MLS Radio Ajax er dus uit, uit de Champions League, door in de Europa League. Kunnen de Amsterdammers uh, trots zijn op zichzelf? Kan Milan trots zijn op zichzelf? Zometeen deed Mark van Hintem daarover. Waar ging het fout? Of waar ging het juist best wel goed eigenlijk in de Champions League? Uh, Arjen Robben horen we ook nog even over uh, de mogelijke nieuwe bondscoach. Maar eerst even kijken wat er nog meer uh, gebeurde. Want er was een uh, soort scenario, Rachna Niemeijer, in het matchcenter. Van een 12-12-12 op 11-12. Uh, ja, en dat is er ook gekomen. Oh, kijk aan. Dat is er ook gekomen. En zo werd het in die groep F echt nog heel erg spannend in de laatste minuten. Want het was heel lang gelijk. Het was heel lang 0-0. Het was heel lang 1-1 bij Napoli Arsenal en bij Marseille tegen Dortmund. Uh, aan het einde van de rit heel veel tranen bij Gonzalo Higuain. Hij is de man die Napoli op een 1-0 voorsprong brengt. En op dat moment ook voorbij Dortmund schiet. En dat had op dat moment betekend dat Arsenal en Napoli verder gingen. Maar Higuain moet huilen aan het einde van de rit. Omdat net als Ajax ook Napoli één treffer tekort komt. Dat komt dan weer omdat Dortmund vlak voor tijd op 2-1 komt. Via Grosskreutz, een verdediger, op bezoek bij Marseille. Dan gaat opeens Dortmund naar 12 punten. De 12 punten... Die die Arsenal al heeft. En Napoli moet dan minstens met 3-0 winnen van Arsenal opeens. Eerst was die 1-0 genoeg. Dat moet dan 3-0 zijn op basis van het onderlinge resultaat. En de gegevens, die, de cijfers die tegen Marseille zijn gehaald... die vallen bij alle ploegen op dat moment bij die 12-12-12 weg. Ingewikkeld verhaal. Napoli maakt na drie minuten in blessuretijd ook nog 2-0. Maar Dries Mertens en Higuain en de rest Rafael Benitez... komen één doelpunt tekort. Arsenal dus verder... Bij één goal was Arsenal eruit gegaan, één goal meer voor Napoli en Dortmund. De finalist natuurlijk van vorig jaar tegen uh, Bayern München is er dus ook bij na een uh, late treffer van Großkreutz. Dat was spectaculair en zo is Ajax niet de enige ploeg die uh, ja, moet huilen vanavond, zeg maar. Ja, zeker. Ja. Maar goed, dat was uh, groep, F, groep F waar, uh, waar we inderdaad uh, alle ogen op richtten, maar er waren meer. Ja, groep E. Laten we daar dan even naar kijken. Want het was toch wel een Duitse avond wat dat betreft. Met Dortmund wat het redt. En ook Schalke redt het. Eh, tegen tien man van Basel spelend heel lang. Dan komt er een, een eerste treffer. Eh, zo halverwege de tweede helft van, van Draxler. Later komt er nog een, een goal bij tegen Basel. Dat op dat moment één punt meer heeft. Maar Schalke krijgt er drie bij. Chelsea wint ook. En eh, die ploegen Chelsea en Schalke in die volgorde ook gaan verder. En Basel redt het dus op de laatste speeldag niet om toch te punt in de in de arena af af uh, Schalke. Dat is dat. De andere groep tot slot, groep G. Atletico Madrid was al verder. Zenit Sint-Petersburg ja, blameert zich toch eigenlijk op bezoek... bij het uitgeschakelde Wien, Austria-Wien. Want het verliest met 4-1. Maar omdat ook Porto verliest bij Atletico Madrid... verandert er niets in de stand. Atletico Madrid, 16 punten, was al door. Zenit staat op 6 punten, is door en Porto blijft staan. Op 5 is uitgeschakeld voor de Champions League. Gaat wel Europa League voetbal spelen. Ja, en dan is er nog Barcelona tegen Celtic geweest. worden Jack volgens mij op een bepaald moment de 5 of de 6-0 uh, melden. We zagen doelpunten van Gerard Piquet, van Pedro. Drie keer Neymar. We hebben Theo uh, gezien. En in de slotfase van de wedstrijd komt er dan nog een uh, tegentreffer van Celtic. Dus al uitgeschakeld. Uh, ook voor Europa, uh, Europa League voetbal. Want dat gaat dus uh, Ajax spelen en niet, uh, niet Celtic. Samaras twee minuten voor tijd. Ik zocht hem even. Was nog de doelpunten te maken voor, uh, voor Celtic. Arsenal en Dortmund. Atletico en Zenith. En Zenit uh, nou en ja, zoals gezegd de andere ploegen die uh, voorbij kwamen. Chelsea en Schalke allemaal verder. Goed, dankjewel Rachna Niemeijer. We gaan even terug naar San Siro. Want het eerste interview gaan we nu horen met een van de Aixide. Danny Blind, uh, op alle fronten beter dan Milan. En toch met lege handen staan. Ja, het is uh, heel, uh, een heel rare wedstrijd. Als je kijkt voor rust eigenlijk, uh, die bodepaal. Uh, nog een, een, een schot volgens mij gaat hij er net niet in. Uh. Eigenlijk na die rode kaart weten we eigenlijk niet echt meer... Uh, Gaan we een beetje de klutskruid. rijk het al. Maar tweede helft ja, pakken we het eigenlijk zo goed op gelijk. Maar ja, de kansen die we kregen, de kleintjes die, uh, die gingen naast of, uh, of te zacht. En uh, ja, dit is, um, ja, ik, ik, ik kan het niet begrijpen. Ja, de tranen staan uh, dichtbij bij de ogen. Uh, omdat jullie er inderdaad zo verschrikkelijk dichtbij zijn geweest. Ja, we zijn zo dichtbij. Dit was echt het moment om, uh, om de volgende ronde te halen. En, ja, als het dan op deze wijze... En ja, ik weet niet of wat er met die vijf minuten was. Maar volgens mij was het dan een kwartier uh, extra speeltijd. Kan natuurlijk ook niet. Maar vijf minuten, dat was wel uh, erg kaardig. Misschien dat hij dan nog valt, dat, dat weet ik ook niet natuurlijk. Maar ja, ik, uh, ik, ik weet het niet. Wat kunnen jullie jezelf verwijten? Dat er op een gegeven moment tegen een man minder te veel wordt gelopen met de bal? Uh, in de eerste helft wel. de Tweede helft niet, denk ik. De tweede helft hebben we goed gespeeld. We hebben... Ja, veel voorzetten proberen te geven. Ook van mij niet altijd even goed, maar ze werden vaak geblokt. Maar ja, we hebben ook aan het einde die bal geprobeerd in te pompen. En Mike gewoon redelijk wat duels. En ja, dan valt die parke net, uh, net verkeerd. En ja, dat, uh, dat hebben we niet verdiend, denk ik. Daly blind die is behoorlijk teleurgesteld, uh, Mark van Hint. Maar hij zegt, en dat viel mij gelijk op misschien jou dezelfde zin... we waren de kluts kwijt na de rode kaart ja. Ja, ja, goed, hè. Dat hebben, daar hebben we het inderdaad over gehad. En dan zie je toch... Um, ja, dat een, een elftal is met weinig, weinig ervaring. En dat komt op zo'n moment uh, ter sprake. Ja. Maar begrijpelijk is het toch, is het toch wel. Je, je, je kan toch niet alles voorbereiden? Je kan toch niet voorbereid zijn op het feit dat je tegen tien man komt te spelen? Nee, dat klopt. In eerste instantie al uh, de kerstboom van Milan. Waar, waar je je op aanpast. En dan uh, plotseling gaan ze uh, noodgedwongen met tien man spelen. Ja, en dan vereist dat inderdaad een andere uh, mate van spelen. En daar had Ajax eigenlijk heel veel problemen mee. Ja, toch op het moment dat ik het zei dacht ik. Ja, maar je kan, je kan wel van tevoren je bedenken dat Milan heel erg defensief gaat spelen. Ja, die inderdaad. Hoefde, die, die hoefde niks. Nee, klopt. Maar dan toch is dat uh, iets, iets uh, wat er in de kopjes gaat spelen. Iets mentaals. Uh, wat, wat je vaak ziet hè, tegen ploegen met, die met tien man spelen. Voor Milan verandert er niks. Want die uh, begonnen met verdedigen en die eindigden met verdedigen. Of dat nou met elf man was of met tien man. Uh -huh. Maar Ajax moet dan anders gaan spelen. En ja, dan zie je toch ook, vind ik, een gebrek uh, in de selectie aan specifieke buitenspelers. Maar toch... Als je de kans, als die bal vijf uh, uh, uh, uh, centimeter naar rechts valt... binnenkant paal in de eerste helft, ja. dan gaat hij erin. Ja. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja. Het, het, het ligt zo ontzettend dicht bij elkaar. Is dat dan niet een enorme uh, wrange conclusie om dan te zeggen dat ze te jong zijn? Want voor hetzelfde gaat, valt het balletje erin. Ja, maar het is ook kwaliteit. Ik, ik heb een aantal kansen gezien. en uh, Daily Blind uh, die zegt dan van ja, dan hebben we een beetje pech, want net te zacht en zo. Maar nee, dat is kwaliteit. Waar ze in de voorgaande weken wel die ballen maakten, werden ze nu gemist. Ik denk dat Fischer twee hele goede kansen heeft gehad, ook in de tweede helft, waarvan er zeker één had moeten zitten. Klaassen kreeg een goede kans na een goede aanval over vier, vijf schijven, die aan de rechterkant uitkwam. Ja, dat zijn op dit niveau uh, de ballen die erin moeten. En uh, ja, dat is dan wel typerend uh, voor, voor Ajax op dit moment. En ze hebben het inderdaad fantastisch gedaan, maar dat missen ze nog net. Ja, je kan niet uh, van ze winnen, maar je kan wel van ze verliezen. Ja, ja inderdaad. Volkant ja. uh, AD, geloof ik, uh, ja. dat ik het staande uitspraak van Cruijff. Um, uh, een hadden-hadden-hadden situatie uh, hebben we nu, om maar zo te zeggen. Uh, had Klaassen niet gewoon uh, moeten beginnen? Uh, nee, Hoeze bedoel ik eigenlijk. Ja, ik vind, ik vind van wel. Maar goed, er zijn allemaal bespiegelingen achteraf. Is makkelijk natuurlijk. Maar ik vind wel dat je moet kiezen voor scorend vermogen. En ik vind dat Hoeze heel goed inviel. Hij legde twee ballen pand klaar eigenlijk in de tweede helft. Uh, en dan zie je toch dat hij een goed aanspeelpunt uh, is in de 16 meter. En dat hij uh, toch ook met kracht iets kan bewerkstelligen. Waar Frank de Boer van tevoren dacht: van, mm. ik moet beweeglijkheid en snelheid hebben met uh, Krikic. Zou jij als AC Milan vinden, uh, nu trots zijn op je ploeg? Nee, ja, ik vind het verschrikkelijk om naar te kijken. Het is echt dramatisch. En ook als speler. Je kan als, ja, als speler kan je toch niet blij het veld afstappen. Uh, als je zo 90 minuten lang hebt moeten irriteren. Uh, uh, continu schoppen. Want Balotelli, laten we eerlijk zijn. Die had, er gewoon die had ook een rode kaart moeten krijgen. Na op, op blind. Zo waren er heel veel momenten. Ja, waar, waarvan ik denk van ja, jongens, hoe kan je hier je, je plezier uit halen. Maar goed, het is een andere cultuur dan uh, de onze. en. Zij houden er wel plezier uit, hoor, kan ja. ik je vertellen. Nou, gaan voor de Europa League dan uh, Ja. Dan maar zeggen tegen Ajax. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Graag tot de volgende keer. Mark van Hinten was dat over uh, Milan-Ajax. Naar um, Arjen Robben gaan we nu. Uh, hij heeft zich uitgesproken over de opvolging van uh, Louis van Gaal. Onze verslaggever Joep Schreuder, Die was erbij... want die zocht de aanvallen van uh, Bayern München thuis op. Wordt Arjen Robben wordt hij niet door Van Oostmeen gebeld. <laughs> zeg Robben, we zitten te dubben. Ja. Nee. Echt niet? Nee, ik ben niet... Ik ben niet uh, ja, weet ik niet. Uh, ja, weet ik niet. Het, het, kan, het, het kan, het hoeft niet. Ik bedoel, uiteindelijk moet de KVB zelf een nieuwe trainer aanstellen. Uh, maar natuurlijk heb je wel met de spelersgroep te maken. En die hebben er misschien ook een bepaald mening, een bepaald gevoel bij. en Je hebt een paar jongens die natuurlijk wat meer ervaring hebben. Uh, dan praat je misschien ook over de aanvoerders. Mm -hmm. maar, maar daarbuiten nog meer jongens... Ja, maar goed, je kan natuurlijk niet iedereen na het zin maken. En de een, als de een A zegt en de andere zegt trainer B... dan nee. wordt het ook weer lastig. Maar je kent Hiddink? Ja, nee, maar ik denk ook dat... Ja, zonder nou uh, een voorkeur uit te gaan spreken... want als het dan een andere trainer wordt dan... Hè? maar kijk, ik heb ervaring met Hiddink bijvoorbeeld. Kijk, uh, Ron Koeman wordt ook vaak genoemd... heb ik persoonlijk niet meegewerkt... maar het lijkt me ook gewoon een hele, hele geschikte, hele goede trainer. Um, kijk, en Hidding daar heb ik mee gewerkt... En ja, Ehring is wel een, een trainer die in mijn ogen heel goed... ook met jonge jongens die aan het komen zijn om die daarmee te werken. Dat was Anja Robben met de Kleine op de achtergrond. Die horen we over een jaar of twintig misschien wel. Goed, dan weer even terug naar San Siro, naar Frank de Boer. Je staat met het gezicht omlaag, je staat na te denken. Is er iets wat je de jongens kan verwijten? Ja, een doelband maken. Ja, in ieder geval, ze hebben er alles aan gedaan... Ze hebben goed gespeeld. Ze hebben kansen gecreëerd. Het geluk was niet aan onze zijde. Ik denk dat uh, anti-voetbal vandaag heeft gewonnen. Eerlijk gezegd. Uh, de WV heeft altijd over respect. Uh, naar, uh, naar het voetbal toe. En als je ziet zeg maar, dat uh, ballenjongens uh, nooit een bal in hun handen meer hebben. Ja, terwijl het gewoon vaststaat dat het uh, niet zo hoort te zijn. Dat ze uh, denk ik twintig minuten aan het tijdrekken zijn. Dat die uh, dat web dan maar vijf minuten... Uh, uh, tijd bijtrekt. Ja, dat vond ik wel een schande eerlijk gezegd. Dat was uh, Frank de Boer. Goed, um, ik meld er nog even dat voor Sven Kramer, Jan Blokhuizen, de Koen van Weijer, Linda de Vries en Marit Leenstra plaatsing voor de Olympische Spelen weer een uh, stapje dichterbij is. De zes kunnen naar Sochi gestuurd worden. Uh, zelfs als ze zich uh, eind december op het Olympische kwalificatieternooi niet rechtstreeks weten te plaatsen. Dat heeft de KNSB vandaag bekendgemaakt. Goed, tot slot. De avond. Het was een bewogen avond. Da. Vijfde minuut van het duel. schöne bal komt bij de eerste paal. Komt. Gaat ie! Oei, oei, oei, oei, oei. Een kopbal op de paal van Paulsen. 0-0 uh, de stand na een klein kwartier. Blind die uh, normaal gaat heel secuur is in zijn paarsing. Heeft nu al twee, drie slechte ballen gegeven. Ja. Komt die bal voor, wordt die gekopt. En oh, dat schiet ook heel weinig Klaassen. Die bal die bijna inkopte bij de eerste paal. Met een katachtige redding is het Abiati die erger komt. En zo kan je zeggen dat na uh, een minuut of 18 in deze wedstrijd. Ajax de beste kansen heeft in ieder geval. Gevaarlijker is. Montolivo heeft is geeft een, uh, een geweldige keek. En hij gaat rood op de staan. Rood, rood, volkomen terecht. Volkomen terecht. En de scheidsrechter heeft het nu helemaal gedaan hier. Het wordt een uh, hectisch avondje hier. Dat sowieso. Schöne is dit dan de fase waarin het gaat gebeuren. Bal richting Klaassen. Geen buitenspel. Klaassen met de kopbal. Bal raakt hier 16 meter. En die bal gaat er net naast. De scheidsrechter kijkt op zijn horloge. Nog één keer een bal in het strafgebied in. Van Rijn komt de bal.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 Politiek. Ik ben volledig verantwoordelijk voor de hele organisatie die onder mijn politieke leiding valt. Politiek. Die auto die we rijden is nu 13, 14 jaar oud. We gaan eens een keer een nieuwe auto kopen. En nog eens politiek. Voorzitter, wat een zielig, miserig en hypocriet mannetje is de heer Pechtelton. Wat was voor u de politieke gebeurtenis van 2013? Naar de opvatting van de SP-fractie is het Nederland-Ruslandjaar mislukt. Ga naar nOS.nl en stem op uw favoriete politieke gebeurtenis van het afgelopen jaar. Ik zweer. Aan de volkeren van het Koninkrijk. De politiek in 2013. Ja, ik ben eigenlijk een beetje stil over de ene laatste opmerking. Ga naar nos.nl en stem. Ja, we zijn nu voor de Jezus. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Mag ik even je aandacht? De leerlingen hier weten namelijk van niks. Al mijn collega-docenten weten van niks. En zelfs de conciërge hier weet van niks. En hoe meer er hier van niks weten, hoe beter... Inderdaad, iedereen weet van niks. Want niks is de afspraak. Niet roken, niet drinken onder de 18. Maak ook de afspraak van niks. Kijk voor tips en verhalen van niks op niks18.nl Niks. Staving staat voor detacheren, maar dan anders. Wij spreken over dynamic workers. Mensen die dynamisch inzetbaar zijn. Wij kijken niet naar functies, maar naar oplossingen. Oplossingen voor de continu wisselende vraag naar kennis, kunde en capaciteit. Ik ben Wessel van Alphen, directeur Stavingroep. Elke dag sterven 18.000 kinderen. 18.000 kinderen. Elke dag. Met simpele middelen als schoon drinkwater... kunnen we ervoor zorgen dat deze kinderen overleven. Die 18.000 accepteren we niet. Want elk kind dat sterft, is er één te veel. Mijn naam is Ranomi Kromenwitjoyo. Ik ga voor nul.